1 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Regisseur Frans Wijs staat stil bij het overlijden van Sylvia Christel. Papieren treinkaartje moet blijven, vindt Rover. En het huis van minister Leers is beklad. In het westen is nog wat regen, in het oosten zijn zonnige perioden. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. Morgen nog wat regen, smiddags droog, vooral in het oosten vrij veel zon... en dan 18 tot 23 graden. En het weekend droog en wat zon en een graad of 18. Actrice Sylvia Christel is overleden. Ze was 60 jaar en ze leed aan kanker. En ze was internationaal bekend vanwege haar rollen in vooral erotische films... zoals de filmserie Emanuelle... De eerste film uit 1974 was een kastsucces. Christelle it be? No woman, love like you do? You say that because you know it excites me. Christel speelde ook de hoofdrol in drie van de zes daaropvolgende Emmanuel-films, en dat leverde haar veel bekendheid op. Maar ze had toch wel problemen met het imago dat aan die films hing. Ik ben gewoon Emmanuel. Het is een heel raar verschijnsel. Want John Wayne, uh, daarvan wordt niet aangenomen dat hij in het weekend ook mensen neerschiet en al paarden rondrijdt. Men denkt dat ik een infomaan ben. Sylvia Christel begon als fotomodel. En het was een tienerdroom van haar om een bekende filmster te worden. En dat is gelukt. In dit fragment legt een jonge Christel uit hoe je dat aanpakt. Door het telefoonboek van Amsterdam te nemen. En daar staat onder de P van de La Para een telefoonnummer. Of ook van het productiekantoor. En dan bij je op en dan zeg je... Dag, ik ben die en die zo oud. En ik wil graag met je praten over de mogelijkheid om bij een film te komen. Zo heb jij het ook gedaan? Ja. Dus het is heel simpel. Christel speelt ook in een paar, in een paar Nederlandse films. Bekendste daarvan zijn Naakt over de Schutting en Pastorale 1943. En Christel zong ook de titelsong van Naakt over de Schutting. Hey, a letter came today. Sylvia Christel, uh, de regisseur van Naakt over de Schutting is aan de telefoon. Frans Wijs, goedemiddag. Goedemiddag. Het is waanzinnig om, om dit alles te horen. Want ik, ik, uh, ik wist, ik, dat, dat interview met haar over de P van Pim La Parra, dat uh, kende ik helemaal niet. Maar het is zoveel, maar, maar het is het leuke is dat ik dacht, ze gaat de F van Frans... Uh, er ook bij zetten. Want ik was de volgende namelijk die ze, die ze letterlijk opbelde en zei, ik ga een hoofdrol in jouw film spelen. Dat heb ik net aan de krant gezet, maar nu is het misschien goed dat we elkaar even ontmoeten. En, en zij, en zij belde ja. u. Ja. ja, zij belde mij. Ze zei: Ja, ik moet toch uh, zeggen van. Uh, ik heb dat net in een, een interview gezegd. dat ik de hoofdrol ga spelen in de volgende film. Maar uh, misschien is het dan slim om eventjes elkaar te leren kennen. En ik had wel, bij wijze van spreken. toen ik de afspraak maakte. voordat ze over een uur later op kantoor zou komen. waar we aan het produceren waren. Uh, voorgenomen: Nou, als er iemand het niet hoort, dan is zij het. Maar bij het binnenkomen had ze de rol. Ik bedoel, had ik hem opnieuw moeten schrijven, dan had ze hem gehad. Dus wat had zij? Wat, wat zocht u in haar? Ja, dat wat, wat ze dan in Amerika of zo het noemen. Ik bedoel, dat je echt weet. Dus ik, Bij Caries van Hout is me hetzelfde overkomen. Die kwam ook bij de casting voor een rol, een kleine rol binnen in een film. En dat ik ook dacht, hé, hey, ja, nee, daar kom je eens op het idee dat er ooit nee tegen gezegd zou kunnen worden. Dus dat, he, dat is iets. En wat het is... Uh, dat is ja, uh, ik, ik weet niet, uh, sommige mensen mogen het de ziel noemen, of het, of de camera houdt van de, ze, ze uh, optimaal. En ze, uh, en ik. Uh, en als ik, het, als ik elkaar antwoorden op bij vragen dus net heb zitten luisteren. Want ik zit, er ja. hele en ik zit letterlijk in een verzorgingstehuis in Amsterdam waar we aan het filmen zijn. Dus ik, het is, het is een, een uiterst om hier in zo'n uh, conversatiekamer te zitten met allemaal hele, hele lieve oude mensen om me heen. Zij is niet heel oud geworden. Zestig nee, niet dat oud. basis is, 60 is geworden, ja. begrijp ik. Ja. My goodness, my goodness. Ik, ik wist dat ze, uh, in Utrecht op het filmfestival kwam iemand uh, uh, die me uh, vroeg of ik iets aardigs wilde schrijven in een brief die naar haar toe ging uh, om dat te geven. Toen, toen hoorde ik dus voor het eerst hoe, hoe erg ze eraan toe weer was, want ik had het niet beter uh, anders gehoord dan dat het, weer, dat, ze weer, uh, dat het weer goed was nadat ze dus uh, de tumor was geconstateerd. Ze heeft, u heeft één keer met haar gewerkt hè? Ik heb één keer met haar gewerkt film. en ik dacht ook uh, echt, een, en ik weet nog dat ik dacht, nou ja, wat, wat dat moet worden. Want ik bedoel, uh, ze, ze was mooi, ze was transparant, ze was, ze, bedoel, echt mooi. En het enige is dat ik nooit had vermoed dat ze een jaar later werkelijk, uh, ik zei net in een gesprek uh, met iemand, het, het was de Kruif, de Jochen Kruif van de film, want ineens kende de hele wereld haar naam. Sylvia Christel, ze is niet meer. Meneer Wijs, dank u wel dat u uh, haar even wilde schetsen. Nou, uh, oké, okay, ik hoop volgende keer weer voor iets uh, uh, uh, gelukkigmakend. Ja. Oké, okay, tot ziens. Dag. Een hele andere ding. De Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hoijmaijers... heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan fraude op een ongekende schaal. Dat zei de officier van justitie vanmorgen... bij de start van het strafproces tegen Hoijmaijers. De oud-gedeputeerde ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Hij zegt dat het OM geen enkel bewijs heeft. Volgens de lastenlegging wordt Hoijmaijers verdacht... van het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschriften en witwassen. En ook Hoijmaijers vrouw en een bevriende makelaar staan terecht. Het OM gaat ervan uit dat Hoijma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 Hij is al uh, wekenlang nu in overleg met het VU Medisch Centrum over een terugkeer in zijn functie van afdelingshoofd. Uh, dat heeft uh, het nodige getouwtrek uh, tot uh, geweeg gebracht. En uiteindelijk heeft het VU Medisch Centrum geweigerd hem nu als afdelingshoofd uh, terug te laten keren. En dat betreurt hij zeer. Wij hebben uh, lange gesprekken gevoerd... Uh,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 Postmus sloeg eerder dit jaar alarm over de patiëntveiligheid in het VU Medisch Centrum. Hij trok als hoofd van de afdeling Longziekte aan de bel bij de Raad van Toezicht en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Want volgens hem liepen patiënten op de afdeling Longchirurgie gevaar door ruzies en slechte communicatie tussen specialisten. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Met een 24 uur staking protesteren de Grieken tegen de nieuwe bezuinigingen op de pensioenen en de zorg. En de staking is ook bedoeld als een signaal dat er niet verder kan worden gesneden. Een signaal aan de Europese leiders die vandaag praten over de Griekse crisis. Ministeries, scholen en winkels zijn dicht en veel vluchten van en naar Griekenland zijn geschrapt. En voor vanmiddag staan grote demonstraties gepland in Athene en in andere steden. De internationale kredietverstrekkers eisen dat de Griekse regering de komende twee jaar 13,5 miljard euro bezuidigt om in aanmerking te komen voor nieuwe financiële steun. En het idee is om die miljarden weg te halen bij de pensioenen en de gezondheidszorg, aangevuld met een belastingverhoging treinkaartjes zijn nu nog van papier, maar dat duurt misschien niet lang meer. En dat zint Rover helemaal niet. De papieren treinkaartjes moeten blijven bestaan. En poortjes die stations afsluiten, die moeten er ook niet komen. Dat zeggen onder andere de ADB, de Consumentenbond en Rover in een gezamenlijk advies aan de NS. Sanne van Galen van reizigersorganisatie Rover, goedemiddag. Goedemiddag. Dat papieren kaartje, dat moest weg, want we kregen toch allemaal de OV-chipkaart? Ja, dat plan zit al heel lang in het pijplijn natuurlijk. Wij hebben eigenlijk nooit echt gewild dat de papierenkaartjes helemaal zouden verdwijnen. Maar we hebben er altijd heel erg over gepraat, de afgelopen tien jaar eigenlijk al. En inmiddels gaan die ontwikkelingen ons allemaal zo traag en zien wij zoveel nadelen voor de reiziger... dat wij samen met onze collega-organisaties eigenlijk niet zo vertrouwen meer hebben in die afgesloten poortjes. En eigenlijk adviseren aan NS geeft reizigers de keuze tussen de chipkaart en een papierenkaartje. Waar zitten de grootste problemen volgens u? Nou, bij de chipkaart, je kan bijvoorbeeld denken aan mensen die met die een functiebeperking die niet goed kunnen zien of horen. Die verschijnen niks van die poortjes, maar ook uh, oudere mensen komen poortjes tegen van treinen van Connection, van NS, van Arriva. Die checken verkeerd in, kost altijd geld. Mensen uit het buitenland komen, uh, denk overigens aan opstoppingen bij poortjes op mensen dat het druk is. Winkels die niet bereikbaar zijn op het station. Mensen die hun vrienden mee willen nemen om zich laten uitzwaaien op het station, maar die hebben geen chipkaarts, komen niet meer binnen. Dat soort dingen eigenlijk. Ja, grote problemen. Nou uh, komt u met dat protest als organisaties. Nou wordt begin volgend jaar dat papieren uh, kortingskaartje al afgeschaft. Ja. Kunt u daar nog voor gaan liggen? Kan u dat dan voorkomen? Ja. Nou, ik weet het van niet. Het is echt. Uh, het kortingskaartje gaat gewoon verdwijnen. Dat wordt een. Uh, ja, vertipt kortingskaartje. Wij zien het ook echt helemaal niet zitten. Want mensen die dan willen meereizen met korting met anderen. moeten dan dus eerst een chipkaart kopen voor 7,50. Daar 20 euro borg op zetten. Nou, dat is stukken een investering. doe je nooit als je niet een abonnement hebt of zo. Dus dat betekent dat mensen waarschijnlijk. of vol tarief moeten reizen. of dan misschien voor de ene keer toch maar de auto pakken. Maar dat is. Uh, ja, eentje waar de NS al besluiten over genomen heeft. Maar wat betreft de poortjes is dus het wel zo dat. NS met ons wel in gesprek is hierover. Dus die strijd hoeven we nog niet op te geven. Ja, poortjes die dan het station compleet afsluiten, en als je dan met je kaart, je OV-kaart, langs strijkt, zeg maar, dan gaan die dingen open. Ja. Ja, dat. Uh, maar dat bent u ook tegen. Ja, ja, zeker. Eigenlijk wel. Want ja, we zeggen van. Dus veiligheid is dus misschien wel mooi. Maar ondertussen is het ook gebleken dat de mensen die wel eens wat rijden, bijvoorbeeld. zich toch vasthaken aan de rugtas van een ander. En dat toch door zo'n poortje heen griepen. En we hebben nog zoveel problemen die erbij komen. Als je door het station heen wil lopen. om bijvoorbeeld in Leiden ligt van het ziekenhuis aan de achterkant van het station. Dan kan je niet meer door het station heen. Hoe kom je daar dan? Als je even naar de winkel wil. als je voor een vergadering even op het station neer wil strijken. Dat zijn allemaal dingen worden zo moeilijk. Dat wij zeggen inderdaad van. Ja, dat gaat van volgens mij gewoon echt niet worden. Maar we zijn wel een. Een vinger tussen de deur bij de, bij de NES nu, hè? Nou ja, ze willen met ons praten. Dat is het beste dat we nu kunnen bereiken. Want die poortjes gaan nog niet dicht. Dus we gaan hier vroeger nog mee door, gewoon. Nou, we wachten dat af. Sanne van Galen van Rover, dank u wel. In Maastricht is vannacht uh, een muur van het huis van minister Leers beklad met rode verf. In een e-mail zegt de groep geen bloed aan mijn handen dat zij achter de, te, achter de actie zitten. De actievoerders vinden dat het asielbeleid onder Leers alleen maar strenger is geworden. En volgens de regionale zender L1 was de minister thuis toen de verfbommetjes tegen de muur werden gegooid. En pas toen een verslaggever om commentaar vroeg kreeg Leers in de gaten dat hij het doelwit van actievoerders was geweest. Binnenkort gaat Leers weg als minister, maar in het mailtje waarschuwen zijn op, uh, wordt zijn opvolger alvast gewaarschuwd. We weten je te vinden, staat daarin. En Leers heeft aangifte gedaan bij de politie. Volgens hem mag iedereen demonstreren, maar gaat het aanrichten van vernielingen aan zijn huis te ver. Sport. De Engelse voetballer John Terry gaat niet in beroep... tegen zijn schorsing van vier wedstrijden. Hij kreeg de straf van de Engelse Voetbalbond... vanwege racistische uitlatingen tegen Anton Ferdinand... van Queens Park Rangers in oktober vorig jaar. In een verklaring zegt Terry dat hij teleurgesteld is... maar dat hij de straf accepteert. En Terry mist door zijn schorsing... onder meer de topper in de Premier League... tussen zijn club Chelsea en Manchester United. John Guidetti heeft zijn contract bij Manchester City met drie jaar verlengd. Hij staat nu tot 2017 onder contract bij de Engelse landskampioen. Guidetti werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Feyenoord... en hij werd erg populair bij het Rotterdamse publiek. En hij is nu al maanden uitgeschakeld, want hij heeft een zenuwontsteking. En het is nog onduidelijk wanneer Guidetti weer kan spelen. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Regisseur Frans Wijs roemt de overleden Sylvia Christel. Er zijn nieuwe protesten in Griekenland... tegen de nieuwe bezuinigingen op pensioenen en de zorg. En de reizigersverenigingen pleiten voor behoud van het papier- en treinkaartje. Einde weer van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal een werklunch. zometeen met Rutger Wever. Hij is veiligheidsmanager bij een chemiebedrijf. Aanleiding is dat de chemische bedrijven vanaf volgend jaar strenger worden gecontroleerd... door de milieudienst van de gemeente Rotterdam. Dan de rubriek in de praktijk. Die speelt zich af in de week in de wereld, moet ik zeggen, van de blinden en slechtzienden. Maar liefst twee derde van deze mensen die kunnen werken zitten thuis. Mark van der Bij heeft zijn draai wel gevonden op de werkvloer. Vanwege zijn goed ontwikkelde gehoor... werkt hij bij de aftapafdeling van de politie. Wat ik wel kan is richtingaanwijzers herkennen... en dan een, merk, een type auto erbij uh, verzinnen. Daar heb ik in het verleden wel het voordeel van gehad. Dat, dat me dat opvalt op de achtergrond. Dan denk ik van hé, hey, daar rijdt nu in die of die auto. Kijk aan. Uh, daar gaan we zo meteen meer over horen. En om half twee is de stand.nl. De stelling dan, er moet een Europese regering komen. Martin Schulz, hij is voorzitter van het Europese parlement... wil dat Brussel meer macht krijgt. Volgens Schulz wordt het oplossen van de crisis bemoeilijkt... door al die regeringsleiders die allemaal hun plasje... over bepaalde voorstellen moeten doen. Um, en die komen dus eigenlijk alleen maar op voor hun eigen nationale belang op. En dat frustreert het besluitingsproces. Dat zegt Schulz. Hij uh, ze doet dat aan de vooravond van opnieuw een uh, crisistop. De 26 e geloof ik alweer... Uh, Vandaar dus deze stelling. Er moet een Europese regering komen. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070. Kost 50 cent. Gratis bellen 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website als www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens. U weet het hè. Doe het al met Hekje standpunt Dit is Radio 1, de werklunch. 345.000 euro, dat is de vergoeding die een werknemer... van een lamellenfabriek heeft gekregen... omdat hij tijdens het werk daar de schildersziekte opliep. Het werd vandaag allemaal bekendgemaakt. Marian Schaapman, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van bureau beroepsziekten FNV, 345.000 euro. Is dat niet heel veel geld? Dat is veel geld, maar het is voor, uh, voor deze man... Uh, een bedrag voor de rest van zijn leven, dus het is eigenlijk helemaal niet veel. Hij moet daar de rest van zijn leven mee doen, want hij is klopt, uh, klopt. Hij arbeidsongeschikt nu, door die hij ziekte. Is, uh, hij is ja, volledig arbeidsongeschikt, en dat al vanaf zijn 34ste. Dus uh, dat in aanmerking genomen, is, uh, ja, is, het, is het op jaarbasis maar een heel beperkt bedrag. Ja. Even over die schilderziekte, wat is dat precies? Nou, schil schilderziekte is hoe je het in de volksmond uh, noemt, omdat het veel schilders treft. Maar het treft ook drukkers, autospuiters, nagelstylisten, dat, uh, dat soort beroepen. Het, zijn, uh, het is een ziekte, uh, een aandoening van de hersenen... Die ontstaat doordat je blootgesteld wordt aan oplosmiddelen. En uh, die oplosmiddelen die tasten dus ja, je hersenfunctie aan... en daardoor krijg je uh, cognitieve stoornissen... zoals geheugenverlies, concentratiestoornissen... slechte oriëntatie, je weet niet meer goed waar je bent... Uh, hoofdpijn, uh, allemaal dat soort dingen. Ja. Stemmingswisselingen. Nou is die 345.000 euro toegekend. Ik neem aan dat dat niet van uh, gisteren op vandaag is gebeurd. Daar is een hoop tijd overheen gegaan. Om precies te zijn, 12 jaar... Kijk, ruim, dat ja. bedoel ik. ja, ja. dat is toch ja. eigenlijk wel erg, hè? dat is verschrikkelijk. ja, dat vinden wij ook verschrikkelijk. ja, en dat terwijl, ja, deze man heeft uh, uh, in 2006 uh, al gelijk gekregen bij de kantonrechter. Maar ja, in dit soort zaken met van dit soort grote schades, daar zien wij toch dat verzekeraars uh, uh, met de hak in het zand gaan. Eigenlijk nooit uh, de aansprakelijkheid erkennen. Dat is uh, uh, vrijwel nooit. We hebben het, geloof ik, één of twee keer meegemaakt in ons bestaan dat het wel gebeurde. Hak in het zand en uh, doorprocederen. Ja, hoe heeft hij zelf gereageerd? Hebt u contact met hem, de man? Wat zegt u? Hoe heeft deze man zelf gereageerd op uh, uiteindelijk dan dat hij dat geld krijgt? Ja, dat is natuurlijk. Kijk, dat is uh, altijd voor, uh, voor onze uh, cliënten een, een opluchting dat het eindelijk ten einde is. En er is ook wel een soort van blijdschap. Maar um, uh, er is ook altijd het gevoel van: nou, ik ben blij dat ik het af kan sluiten. Maar ik heb mijn gezondheid er niet mee terug. Nee, liever, liever had je en het dat had geld ik liever niet gehad. gehad en ja, gezond ja, geweest. Ja echt, ja, echt. Snap ik. Ja. Um, nu is die uitspraak gedaan, dat, dat geld is toegekend. Uh, heeft dit nou nog consequenties voor andere zaken? Nou ja, in zoverre dat uh, uh, het uh, it, it, it, niet, niet direct... ik bedoel, iedere zaak staat op zich, dus iedere zaak moet worden uh, uh, bekeken. Maar ik vind het uh, wel um, schrijnend dat dit soort zaken zo lang duren. En er zijn meerdere zaken die zo lang duren. En uh, uh, als er veel van dit soort zaken worden gewonnen... dan denk ik, verzekeraars, kijk nou toch eens goed naar waar je mee bezig bent... en moet je zaken niet in een eerder stadium toch netjes afhandelen. Ja. Dank u wel dat u even met ons wilde sparen over deze zaak. Marian Schaapman, directeur van het bureau Beroepsziekten FNV. Graag gedaan. Chemische bedrijven worden vanaf volgend jaar strenger gecontroleerd... door de Milieudienst uh, in de regio Rijnmond gedaan, is dat. Uh, ja. Met het oh, okay. paarse bluswater ja. bij de brand. Dag, mevrouw Schaapman. Gooit de deur nog even dicht. Um, ja, uh, wat ik zei, in de, in de regio Rijnmond gaat het hier over. Uh, het paarse bluswater naar de brand bij Chemiepak, dat kunnen we ons nog herinneren. Uh, het gesloten bedrijf uh, Otfiel is zo'n voorbeeld. Uh, ja, daarom heeft de gemeente Rotterdam deze maatregelen doorgevoerd. Maar hoe is het nu eigenlijk gesteld met de veiligheid in chemische bedrijven in Nederland? Een werklunch met uh, Rutger Wever. Hij is veiligheidsmanager van chemiebedrijf Chemira. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Even om een beeld te krijgen van het bedrijf. Wat is Chemira voor het bedrijf? Chemira is een Finst bedrijf. Hij heeft een paar vestigingen in Nederland. En wij maken hoofdzakelijk middelen voor het schoonmaken van water. Industriewater, afvalwater. Aha. En dat gaat op een chemische manier? Daar heb je nog altijd chemische stoffen voor nodig. En hoewel de middelen heel nuttig zijn, heb je voor de, het maken daarvan soms gevaarlijke stoffen nodig. En wij ook. Hoeveel daarvan is er bij u in huis? Oeh, dat zijn, gewoon, dat zijn aanzienlijke hoeveelheden. En dat is ook de reden dat wij een berzendo bedrijf zijn. Ja. En dat betekent dat je een, een buitengewoon strak regime van de overheid uh, krijgt, uh, waar ze gelukkig kritisch mee kijken. Ja. U, u werkt daar vijf jaar intussen hè, bij dat bedrijf. In u... deze rol. Ja. Ja, ja nou, precies. Hoe houdt u nou de werknemers. Uh, nou ja, laten we zeggen, bij de pinken, dat ze, dat ze dus opletten dat het allemaal goed gaat en dat ze zich houden aan de regels. Nou ja, als je kijkt naar de incidenten die we gehad hebben, het begint ook bij de werknemers zelf. Hoe zorg je ervoor nou dat ze zichzelf bij de pinken houden? En de, de, de, de kern daarvan is dat we beginnen met goed opgeleide mensen die weten wat ze doen. En dan is het vervolgens een, een, een veel meer een gesprek wat je met ze probeert te voeren: van jongens, kan dat beter? En uiteraard, waar mensen werken, maken mensen fouten. En de truc is dat we elkaar op die fouten nou ja, betrappen, klinkt mm. wat negatief... maar je kunt elkaar in ieder geval afvang, opvangen. Want ik kan me zo voorstellen dat dat vaak uh, me zeggen, begint met, met, met kleine dingetjes... die op zich misschien klein zijn, maar die wel uh, grote gevolgen kunnen krijgen. Nou ja, de, kijk, mensen maken nou eenmaal fouten en dan komen er kleine dingetjes uit. En de truc die, die je moet proberen te benutten is dat je uh, zo snel met elkaar kunt schakelen... dat die kleine dingen dus niet groot worden voorkomen is beter dan genezen. En ja. dat, laat de, dat liet het voorgaande thema ook al zien. Hoe, hoe ziet uw dag er eigenlijk uit? Loopt u voortdurend door dat bedrijf heen... en uh, zo gauw er weer iemand <laughs> uh, staat te knikkerbollen... Uh, onmiddellijk een porr geven? Of hoe werkt dat? Nou, gelukkig knikkerbollen mensen bij ons niet. Uh, we hebben een, uh, er zijn een hele mix aan zaken. We hebben... Onze mensen maken zelf rondes. Dat heet observaties. Daar kijken ze en praten ze met elkaar van... Joh, wat jij aan het doen bent, is dat goed? Kan dat veiliger? Of, of doe je iets geks? Dat wordt ook gestimuleerd dus om elkaar aan te spreken. Jazeker. En ja. dat, is een, dat, dat, is een, dat is op zich vrijwillig. Uh, maar wij vinden dat wel zo belangrijk... dat we daar ook een kleine beloningen voor uitloven. En, uh, niet zozeer vanwege de beloning, maar om te laten zien van... jongens, het is wel van belang dat jullie met elkaar praten. Ik, Ik ben er niet altijd. De medewerker van de maand. Nou, dat is wel dat is niet helemaal onze stijl. Okay. Maar uh, het is wel van belang dat je dat je mensen bewust maakt van hun eigen rol. En daarnaast kijken we zelf, ik kom regelmatig op het terrein, ik loop rondes. En uh, wat eigenlijk minstens net zo nuttig is, is af en toe gewoon eens een uurtje in onze controlekamer gaan zitten... en met mensen praten zonder een formele ronde. Ja. Nou uh, zijn die extra uh, strenge uh, keuringen aangekondigd eigenlijk mm -hmm. door, door de milieudienst van de gemeente uh, Rotterdam. Uh, Rijnmond gaat het dan over. Is dat goed eigenlijk dat ze strenger gaan controleren? Voor mij zijn ze altijd welkom. Ik kom vanmorgen, vanmorgen van, een, van een gesprek met een van de inspectiediensten buiten de Rijnmond. Ze komen te pas en te pas bij ons op het terrein. En ze zijn altijd welkom. Dus als ze, als ze vaker willen komen, dan is dat absoluut geen probleem. Ik geef wel mee dat ze inmiddels gewoon geregeld... zes à tien dagen per jaar bij ons op het terrein zijn. En ik zou de overheden willen uitdagen om vooral uit te zoeken... van hoe kun je nou de rotte appels uit een hele mand met keurige appels vinden... Want de merendeel van de bedrijven probeert het gewoon goed te doen. Ja. Nou ja, Rotte Appels zegt u, we hebben allemaal die beelden nog op ons netvlies van chemiepak natuurlijk, die brand daar. Ik, ik kan me ook zo voorstellen dat dat door uw werknemers ook het gesprek van de dag was heel lang. Ja, we hebben er ook uitgebreid over gesproken. We gebruiken het ook als voorbeeld. En uh, om heel eerlijk te zijn, op het ogenblik dat je mensen een, het filmpje laat zien wat, uh, wat bij dat uh, onderzoek gemaakt is. Dan uh, kijken mensen elkaar aan en vragen van hoe is het nou in hemels nou mogelijk dat iemand met, met, op zo'n manier aan het werk gaat. Maar dan ben ik weer blij dat, dat, dat wij wel heel duidelijk hebben geïnvesteerd... in de kennis en de kritische houding van onze mensen. Hmm. Nog even over die controles, hè? want die zijn dus nu al behoorlijk streng. Dat wordt dus nog strenger. Uh, Belemmert dat op een gegeven moment ook niet uw, uw productieproces? Nee, in, in de praktijk heb je best een, een, een, een werkrelatie met een, met een inspecteur. Hij, hij moet namens de maatschappij toezicht komen houden bij ons. En dat mag hij altijd komen doen. En wij moeten onze zaken op orde hebben en daar doen we elke dag onze best voor. En op het ogenblik dat zo'n inspecteur komt, je hebt altijd een gesprek over wat zou nog beter kunnen. Kijk, graag hebben we geen overtredingen. Dat mm. is meestal ook aan de orde. Zo dus af en toe dan heeft de overheid zoiets van, nou, we denken dat het echt wel een tandje beter kan. En, en noem daar eens een voorbeeld van, wat u dan in eerste instantie niet had gezien. Dat zij zeggen, nou doe daar nog even wat aan en dan krijg je weer voor de komende tijd een stempel goedgekeurd. Nou, binnen ChemiePak binnen en Otfiel is, de, is het thema bzo inspectie bekend geworden. Wat is dat precies? Dat is een, de, de, de regeling voor de chemicaliebedrijven waar gewoon grote industriële risico's bestaan. En daar hebben wij in september drie, vier dagen inspectie over gehad. En vanmiddag is daar de terugkoppeling van, daar kan ik nou helaas niet bij zijn. Uh, maar ik ben wel buitengewoon benieuwd wat eruit komt. Ik ja. heb gisteren ook met onze inspecteur erover gebeld. En wat zij nou zeggen is van oké, okay, geen overtredingen. Maar we zien wel dat je een bepaalde methodiek hanteert om bevindingen af te handelen. En die vinden we eigenlijk nog niet inzichtelijk genoeg. Zou je dat nog niet eens kunnen proberen om dat nog een tandje beter te doen? Kijk aan. En op zo'n manier praten we al met onze overheden. Ja. Is dat nog spannend voor u eigenlijk, wat er verder in dat rapport staat? Uh, nou, u doelt waarschijnlijk op een TNO-rapport. Nou, u zegt van, ik zit te wachten, vanmiddag komt er een, een, een inspectierapport uh, af. En, uh, wat daarin staat bedoel Ach, ik uit. Het, het inspectieverslag van, uh, van onze inspectie, Ja, daar ben ik altijd benieuwd naar. En uh, dat uh, is uh, A, omdat uh, als er zaken zijn die niet in orde zijn, dan willen we die uit de wereld helpen. En op het ogenblik dat daar bevindingen in zijn... willen we daar over het algemeen ook wat mee. Het grote voordeel is dat een overheid met een bril binnenkomt... die ze ook in allerlei andere bedrijven hebben laten zien. En komen we dus met, een, met een, soms hele goede ideeën binnen. Ja, want, want de vraag is natuurlijk altijd he, naar zo'n chemiepak... en ook dat Otfiel natuurlijk van... Uh, nou ja, uh, hebben we hier lessen van geleerd en kunnen we dit voor de toekomst uh, uitsluiten? U haalt al even TNO aan. Die willen een landelijke visie he, op de veiligheid in de chemische sector... opgesteld door de overheid. Bent u het daarmee eens? Ik denk dat, uh, ik denk dat de, de, de industrie te divers is om daar één standaardvisie op los te laten. Uh, cultuur is ook niet iets wat, uh, wat, wat, wat, wat heel makkelijk grijpbaar is. Laat staan hand te haven. Dus uh, je kunt er wel een visie over ontwikkelen, maar het is uiteindelijk veel belangrijker om binnen een bedrijf een idee te hebben van wat is nou mijn veiligheidscultuur, hoe ga ik daar met mijn mensen mee om en uh, wat moet ik daar dan aan gaan doen. Want het is heel belangrijk om te beseffen dat cultuur geen knop is die je even omzet. Nee, en, Dat en, kost jaren. En, snap ik, en, en, en door die voorbeelden, euh, euh, laten we zeggen hoe goed u dan ook bezig bent, daar hebt u toch last van lijkt me, hè? van Otfiel en, en met name ook chemiepak. Nou, je hebt met name last over de, over de, de indruk die dat achterlaat. Uh, ik, uh, ik praat in geen geval goed als er dingen misgaan. Uh, onze mensen, uh, binnen ons bedrijf werken ook mensen, die zijn met elke dag naar eer en geweten met hun werk bezig. En die vragen zich wel eens af: van ja, hallo, ik wil ook wel eens trots zijn op mijn werk. En uh, wat moet ik dan nog beter doen dan wat ik vandaag de dag al doe? Ja. Nou, en de goede dingen, die willen we heel graag overnemen. Ja, dat is duidelijk. Dank dat u uh, bereid was om even met ons uh, te praten. Rutger Wever, veiligheidsmanager van chemiebedrijf Chemira was dat. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week onderzoekt de verslaggever Ingrid Koning... hoe het is gesteld met blinden en slechtzienden op de arbeidsmarkt. Als niet-blinde kun je je daar eigenlijk geen voorstelling van maken. Om dat gevoel toch enigszins te krijgen... kun je bij In het Donker gezien, dat is in Velse Noord... van alles doen in volstrekte duisternis. Goedemiddag. Welkom allemaal bij In het Donker gezien. Kom maar naar de bar toe. Dan uh, kunnen jullie... Uh, ja, dat ben ik. Heel goed. Uh -huh. Ik knal al tegen iedereen op. Ja, dat ben ik. En jij zit of niet? Ik zit, ja. En dan mag ik nog even één vraag stellen. Sorry. Ik weet, ik weet niet waar ze is. Ja. Hier ben ik. Ja. Wat voor kwaliteiten komen nu in donker naar boven als je blind bent? Ik denk dat er op zich uh, niet zo heel veel extra kwaliteiten naar boven komen. Alleen je kwaliteiten worden meer zichtbaar. Kijken neemt heel veel ruimte in, in je hoofd. Op het moment dat je niets ziet, dan... Uh, moet je dus, en dat lukt ook, meer je bezighouden met wat je hoort en wat je voelt. En in de bar ook met wat je proeft. Dus die indrukken komen scherper binnen omdat je er meer ruimte voor hebt. En deze kwaliteiten kunnen in sommige beroepsgroepen erg goed van pas komen. Zo is er bij de politie tien jaar geleden een experiment gestart... om blinden vanwege een goede gehoor bij de tap te laten werken. Mark van der Bij werkte inmiddels al meer dan tien jaar bij de politie en met veel succes. Wat ik wel kan is richtingaanwijzers herkennen en dan een type auto erbij uh, verzinnen. Dat, uh, dat, maar dat komt meer omdat ik, omdat ik helemaal, helemaal bezeten ben van auto's, zeg maar. Dus daar heb, ik, daar heb ik in het verleden wel het voordeel van gehad dat, dat me dat opvalt op de achtergrond. Dan denk ik van, hey, en uh, dat, dat kan ik daar kun je een voordeel bij hebben, want is, nou, ja, hij rijdt nu in die of die auto. En uh, waar ik ook altijd wel op probeer te letten en waar ik redelijk goed in ben. Dus voor het achtergrondgeluiden, uh, als iemand bijvoorbeeld in een stationshal of op een vliegveld loopt, dan, uh, dan valt me dat wel gelijk op. Ik, dat hoor ik wel gelijk. En terwijl iemand anders uh, dat zo'n gesprek misschien nog eens een keer moet beluisteren om dat te kunnen constateren. Moet je die bar volgen? De bar? Ja, ik, ik heb nu iemand gewoon vast... Ja, maar, ja, ik heb wel vaste maar. wist uh, het? Ja. Dat is ook NCV. Ja, dit is Oké. Ineke, jij geeft deze rondleiding nu een aantal jaar. Uh, doe je deze baan omdat je geen baan kon vinden in het normale arbeidsproces? Nou, dat klinkt een beetje negatief, maar het was absoluut wel de aanleiding. Ik heb twintig jaar betaald gewerkt en met heel veel plezier en daar raakte ik uit. En ik hou niet van geraniums, dus ik ging op zoek naar iets buiten de deur. En dat werd dit. En ik vind dit heel leuk en heel zinvol. Dus, uh, ja. Maar het was voor jou niet makkelijk dus om een nieuwe baan weer te vinden? Absoluut niet. Het is crisis, ik heb een beperking. Dat, dat, dat wordt gewoon heel erg lastig. En dan is er eens een enthousiaste personeelsconsulent die het ziet zitten... en dan blijkt het op de werkvloer niet dat mensen er geen heil in zien... of uh, het computerprogramma van een bedrijf is niet aanpasbaar... of... Uh, nou. Al van redenen waarom het gewoon niet is gelukt, helaas. Als je van kindstaf af aan al blind bent... dan krijg je van de overheid een uitkering... en die is zo'n 800 euro per maand. En daarvoor hoef je niet te solliciteren. Dus er is geen prikkel om te gaan werken. Voor Mark van der Bij was dat geen reden om niet te gaan werken. Ik heb ook altijd een beetje de verplichting gevoeld om, om, te, gaan, om te gaan werken. Terwijl het eigenlijk, ja, het, het hoeft niet. Als je het niet wil, dan pak je een uitkering... en dan zeggen we, nou oké, okay, ik ga lekker thuis zitten... Nou, dat lijkt uh, dat mij dus helemaal niks. En uh, dat, dat, dat heeft er dus ook voor gezorgd dat ik gewoon alles heb aangepakt. Dus bijvoorbeeld die telemarketingbaan, dat, dat had niet mijn voorkeur. Maar ik heb, ben er wel aan begonnen. En ik ben uiteindelijk, nou ja, wat ik net heb verteld, via uh, een arbeidsvermiddelingsbureau bij de politie terechtgekomen. Goed zo. Ja. Door het gordijn mag je even wennen aan het licht. Kom aan. Als je door ja. Ja. Hey Ineke, bedankt. Ja, graag gedaan. Het is heel leuk om te doen. Ik vind dat nog steeds na een aantal jaren ontzettend leuk. Dus uh, heel graag gedaan en kom nog eens terug. Ja, Ingrid Koning komt ook terug. Morgen namelijk, rond deze tijd hoort jouw laatste bijdrage. Er moet een Europese regering komen. Dat is de stelling in Stand.nl. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst het laatste nieuws. Hier is Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Nederland en vijf andere EU-lidstaten een boete opgelegd voor het overschrijden van de melkquota. Het gaat in het geval van Nederland om een bedrag van bijna 17 miljoen euro. Naast Nederland zijn Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Cyprus en Luxemburg op de vingers getikt. Volgens de Europese Commissie hebben de boeren in de betrokken landen vorig jaar en de eerste helft van dit jaar meer melk geproduceerd dan is toegestaan. Bij protesten in Athene zijn aan het begin van de middag ongeregeldheden uitgebroken. Met een 24 uur staking protesteren de Grieken tegen nieuwe bezuinigingen op pensioenen en zorg. Staking is ook bedoeld als een signaal aan de Europese leiders die over de Griekse crisis praten dat er niet verder kan worden gesneden. Ministeries, scholen en winkels blijven dicht en veel vluchten van en naar Griekenland zijn geschrapt. En in Maastricht is vannacht een muur van het huis van minister Leers... met rode verf beklad. In een e-mail zegt de groep... geen bloed aan mijn handen achter de actie te zitten. De actievoerders vinden dat het asielbeleid onder Leers... alleen maar strenger is geworden. Leers vertrekt binnenkort als minister... maar in het mailtje waarschuwen ze, op, waarschuwen ze zijn opvolger alvast... we weten je te vinden, staat er. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. Stand.nl Jurgen van den Berg. Martin Schulz, hij is voorzitter van het Europees Parlement. Hij wil dat Brussel meer macht krijgt. Alleen dan kan de crisis worden opgelost, zegt hij. Lidstaten moeten macht inleveren en over hun schaduw heen springen. Volgens Schulz moeten we meer een voorbeeld nemen aan de Verenigde Staten. Dus één markt, één centrale bank, één munt en ook één regering. Is dit inderdaad de weg uit de crisis? Of is het juist in deze tijd belangrijk om... Ook als een klein land als Nederland de touwtjes stak in eigen handen te houden. Ik praat erover met Sophie In het Veld, Europarlementariër voor D66. Hartelijk welkom, mevrouw In het Veld. Goedemiddag. U zit in Brussel, ergens in een studiootje op een gang. Dat verklaart het achtergrondlawaai. Maar dat hebben we al vaker meegemaakt daar vandaan. Ja. Maar ik zeg het er toch maar even bij, dan weten mensen hoe dat zit. Uh, u kent het klappen van de zweep intussen. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. Alleen een kort antwoord, graag ja of nee. Martin Schulz voor president. Nee. Dat weer niet. Uh, het is vanavond weer 17, ka 17 kapiteins op één schip. Ja, ik ben bang voor wel. Met een dikke zucht erachter. Ik steun een Brusselse staatsgreep. Nee. <laughs> nee. Leuke keuzes vandaag. Ja, U weet hoe het werkt hier. U mag straks uitgebreid daarop terugkomen. En natuurlijk ook over de stelling gaan we het hebben. En die is wel ingegeven door wat Schultz vandaag zegt in een interview in de Volkskrant. Er moet een Europese regering komen. En we vragen ook aan onze luisteraars om daarop te reageren. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl, Twitteren, ook een mogelijkheid... Eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Er moet een Europese regering komen, mevrouw in het veld. Um, nou, ik denk dat je de stelling anders moet zeggen. Er nee, Europa nee, nee, nee, moet een worden. Nee, nee, nee, nee dit, dit is de ja. stelling. Zegt u dan ja of nee? Er is al een regering in Europa, maar we moeten een democratisch gelegitimeerde regering hebben. Dat is het grote verschil. Op dit moment wordt Europa al bestuurd, maar niet op een hele democratische of slagvaardige manier. Dus als je zegt er moet een Europese regering komen in de zin van een democratisch gelegitimeerde en een efficiënte regering, ja. Hij vergelijkt het met Amerika, dus dat plaatje moeten we even voor ons houden. Nou nee, wij zijn, Europa is Amerika niet, dus we zullen altijd uh, een, een systeem vinden wat bij ons en onze tradities past. Maar kijk, op dit moment, he, de, de, er wordt wel eens gezegd van we moeten niet meer macht aan Europa geven. Maar heel veel macht ligt feitelijk al in Europa. Kijk maar hoe Merkel of François Hollande of meneer Van Rompuy eigenlijk al heel veel macht hebben. Uh, en heel veel dingen moeten ook Europees gebeuren. Maar D66 zegt dan moet je dat wel op een democratische, transparante en slagvaardige manier doen. Mm. Hè? Kijk, ik noem al meneer Van Rompuy. Meneer Van Rompuy wordt de president van Europa genoemd. Uh, nou, dat, dat is heel fijn voor hem. Maar Niet daar is gekozen. nooit een burger aan te pas gekomen. Nee, nee. Dus hij heeft wel macht maar niet democratisch gelegitimeerd. En er is ook geen adequate democratische controle op. Dus dat moet anders. Ja, nou, nou zegt Scholz toch in dat interview echt... Uh, één markt, hè, één centrale bank, één munt en één regering. Daar pleit hij voor naar Amerikaans voorbeeld, zegt hij er letterlijk bij. Maar dat is dus voor u ook zelfs een stap te ver. Nou, het, het gaat niet zozeer om te ver of niet ver genoeg. Maar Amerika heeft een andere geschiedenis, zit anders in elkaar. Is bovendien tot stand, hè, de Verenigde Staten van Amerika zijn tot stand gekomen uh, in, in een hele andere fase in de geschiedenis. Dus ik vind het ook helemaal niet zo relevant of het nou precies zo zou moeten of niet. Wat, wat, de, het gaat om de belangrijke elementen. Het gaat erom... Dat burgers in Europa zelf moeten kunnen bepalen in het stemhokje wie hun bestuur of hun regering wordt. En dat is op dit moment niet het geval. He, Europa is een halve eeuw lang opgebouwd door diplomaten. Dat heeft een hele tijd heel goed gefunctioneerd. Maar we staan nu duidelijk op een punt dat het anders moet. Dat het, he, mensen, mensen pikken het eigenlijk niet langer. Dat er achter gesloten deuren in allerlei onderrondjes wordt bepaald uh, hoe, uh, he, wat er in Europa moet gebeuren. Burgers willen daar zelf invloed op hebben, is zeer terecht. Uh, en daarmee geef je Europa ook meer legitimatie. En daarmee kunnen mensen ook beter zelf sturen, zelf de richting aangeven... waar het volgens hun met Europa heen moet. Hmm. Maar goed, hij, hij hamert voortdurend op het feit dat... Uh, en nu uh, en dat hebben we net ook in die, uh, in die keuzes voorbij laten komen... Hè, 17 kapiteins op één schip. Als er eentje bij is die zegt ik zie het niet zitten... dan kan hij een heleboel uh, dwarsbomen traineren. Kan, uh, dat kost allemaal tijd. Uh, hij zegt maak nou inderdaad gewoon één Europese regering... en dan kunnen we ook uit die crisis komen eindelijk eens een keer. Ja, Nou, kijk, ik, een ander voorbeeld. Hè. We hebben een, een Europese commissaris, meneer Olly Reen. En die ziet erop toe dat alle landen zich aan de begrotingsdiscipline houden. Dus die man die krijgt, heeft, heeft veel meer macht gekregen in de afgelopen jaren... om te zorgen dat alle landen zich aan de afspraak houden. Dat is een goede zaak. Maar in een democratie hebben we niet alleen maar macht, maar ook controle op de macht. Ja. Dus, D66 zegt, zo'n man moet individueel verantwoordelijk zijn. in het openbaar tegenover het Europees Parlement. En gisteren of eergisteren is er een Eurocommissaris afgetreden, meneer Dalli. Ja. Uh, een of ander verhaal met, met, met oneigenlijke beïnvloeding, geloof ik. Mm -hmm. Maar het punt is, hij is vrijwillig afgetreden. Maar als hij dat niet had gewild. dan hadden wij geen enkel middel gehad. om hem individueel tot verantwoording te roepen. en eventueel naar huis te sturen. Nou, dat zijn elementen. Hè, als je zegt een Europese regering, dan gaat het over. Dat soort zaken. Dan gaat het over een democratische legitimatie... door de burgers in het stemhokje. Goed, ja, nu, dan, dan gaan, kijk, dus, dan je gaan uh, 300 miljoen Europeanen naar de stembus. Die, die kiezen iets. En wat komt daar dan uit? Daar komt de grootste partij of zo uit. En die gaan dan een regering vormen ja. of zo. Nou, kijk, als je, als je in Nederland gaat stemmen voor de Tweede Kamer... He, dan bepaal je daarmee de samenstelling van de Tweede Kamer. Maar je bepaalt natuurlijk ook indirect... en dat is het belangrijkste voor veel mensen... Uh, wat voor regering daaruit komt. He. De grootste partij mag dan het initiatief nemen voor een coalitie. Dus mensen Bepalen zelf welke politieke richting ze uit willen met het land. In Europa stem je voor het Europees Parlement. Daarmee wordt net als bij de Tweede Kamer de samenstelling van het Europees Parlement bepaald. Maar daar moet nog een volgende stap bij, namelijk dat het bestuur van de Europese Unie, dus uh, de Europese Commissie, ook. Uh, de, de uitslag van die verkiezingen weerspiegelt. Hè? Dus als daar pakweg de liberalen de grootste fractie worden in het Europees parlement... dan moeten die ook het initiatief nemen om uh, zo'n commissie samen te stellen... omdat de burgers dan zelf kunnen aangeven wat voor soort beleid ze willen. Nou, nu, als je, je, je kan wel stemmen voor het Europees parlement... Maar bijvoorbeeld mevrouw Merkel, die zo'n beetje... Nou, een van de belangrijkste, machtigste personen is in Europa... daar kunnen wij niet voor stemmen, terwijl ze wel macht heeft. Ja, nou. daar, het, zit hem, het zit hem in dat soort, dat soort punten. Nog even Schultz, hè, want die, die, die haakt toch steeds op dat amerika in en die zegt van, dat, dat is de op, op de weg eigenlijk om uit de crisis te komen... als we zoiets ook in, in Europa zouden hebben. Dan zegt iemand op onze site... Nou, als je naar de Verenigde Staten kijkt op dit moment... ook daar is het crisis. Het argument dat een centrale ja. regering een goede manier zou zijn... om de crisis te bestrijden, is daarmee meteen onkracht. Heeft een punt in? Nee, ik. Nou, maar het is, het is ook helemaal niet het antwoord op alle problemen. Wat ik, wat, ik, wat ik wel vaststel is dat als je één muntzone hebt en één markt. Je hebt een Europa met open grenzen, maar dat wordt door uh, de eurozone door 17 regeringen en Europa door 27 regeringen bestuurd. die allemaal een veto hebben. Ja, dat werkt dus gewoon niet meer. Ik bedoel, ik geloof dat we allemaal wel kunnen zien. Hè, dat die, die crisis die is echt niet uh, ontstaan uh, door economische turbulentie of schulden. De crisis is een politiek bestuurlijke crisis. Namelijk, er, er, er doet zich een probleem voor met schulden of met economie. En wij hebben daar geen antwoord op. Wij kunnen geen antwoord geven met al die nationale veto's. Mm. Nou, dat moet duidelijk anders. Maar dan moeten wij dus als Nederlanders... Stel, ik ga even mee in uw ideale wereld. Moeten wij als Nederlanders genoegen nemen met het feit... dat er misschien helemaal geen Nederlanders in zo'n uh, Europese regering dan zitten? Nou ja, dat zou theoretisch kunnen. Dat geldt overigens ook voor een hele hoop andere landen. Maar ik ga er altijd van uit dat wij uh, zo ontzettend veel... Uh, goede politici hebben die uh, aanspreken in heel Europa... dat wij wel degelijk uh, een heleboel steun zouden krijgen. Maar dat, dat u natuurlijk... nee, maar maar moet ook niet vergeten... Nederland is altijd, altijd vertegenwoordigd in de Raad. Daar zit Nederland altijd in. Uh, Nederlanders die zitten ook altijd in het Europees parlement. Dus het, het is niet zo dat we. Hey, maar je hebt in Nederland hebben wij natuurlijk ook een regering waar niet alle politieke partijen in vertegenwoordigd zijn. Nee, maar goed, dat, dat, dat, staat, dat staat wel dichterbij. Dus je voelt je uh, toch sneller verbonden, denk ik, met een Rutte een Samson ja. die op dit moment aan het praten zijn, ja, dan maar met, zijn... met mensen die heel ver weg zitten. Ja, maar die ze, allereerst is het zo dat dat ook helemaal niet verdwijnt. Hè? Want uh, in de Raad zal altijd nog meneer Rutte zitten... of meneer De Jager of zijn opvolger. Hè? Die zitten daar gewoon, dus onze Nederlandse gezichten blijven daar gewoon zitten. Uh, het enige wat er zou veranderen is dat uh, de Europese Commissie... Hè, waar nu bijvoorbeeld mevrouw Kroes in zit, die heeft nu... Uh, 27 leden. Als er straks landen bijkomen, dan worden het er nog meer. Nou, Nederland heeft ook altijd gezegd... Uh, we willen een kleinere Europese commissie. Niet meer 27 of 28 of 29 leden. Een kleinere Europese commissie. Ja, en dat kan betekenen, of dat betekent automatisch... dat niet alle landen meer uh, een eurocommissaris hebben. Mm -hmm. Maar als je zorgt dat dat ook goed zeg maar roleert en dat daar wat wij noemen een geografisch evenwicht is, dan kan het in de praktijk heel goed uitwerken. Dan weet ik zeker dat daar ook voldoende Nederlanders aan bod zullen komen om, uh, om, het, om het, uh, het gezicht te behouden. U weet ook dat, dat veel mensen bang zijn hè, voor zo'n Europese regering. Sowieso ja. dat er te veel overgeleverd wordt aan, aan Brussel. Nou, Geert Wilders die heeft daar een, een punt van gemaakt, ook in de verkiezingscampagne. Hij ja. noemt het steeds het dictaat van Brussel. Uh, zit er een kern van waarheid in die angst? We gaan zo meteen de cijfers leveren. Ja bekendmaken van de stelling van nu. En ik, ik kan u nu vast ja. voorspellen. Ja, ja. Uh, dat gaat ook een ja. beetje die kant op. Ja, nee, nou kijk, uh, allereerst vind ik... angst uh, is, is een begrijpelijke... maar uh, niet een hele productieve emotie. We moeten kijken naar hoe het nu zit. En het is inderdaad zo dat op de manier... zoals het nu is geregeld... dat het niet democratisch genoeg is... en dat het niet slagvaardig genoeg is. En, dan en Geert Wilders die zegt... en daar, he, dat is op zich een, een, een consistent standpunt. Hij zegt, nou, laten we er dan maar mee ophouden. D66 zegt jongens, het is niet democratisch en niet slagvaardig genoeg, laten we het veranderen... zodat het beter wordt, zodat het wel democratisch en slagvaardig wordt. En wat mij zo opvalt, is dat uh, bijvoorbeeld premier Rutte dan zegt... nou, het is nu geen tijd uh, om over dat soort dingen na te denken. Dan denk ik, nou, het is juist nu heel erg tijd om daarover na te denken. Europa moet politiek, bestuurlijk heel erg gemoderniseerd worden, democratischer worden, slagvaardiger worden. Dus ik zou aan meneer Rutte zeggen, ga er juist nu heel hard over nadenken. Overigens doet de rest van Europa dat al lang. Dus ik zou ook willen dat, dat Nederland zich daarbij aansluit. Hè, dat wij niet in de achterhoede komen. Nog even terug naar het interview met de heer Schultz. Uh, hij ziet een belangrijke rol voor een Europese regering op vier beleidstreinen. Internationale handel, de muntunie, ja. migratie en milieu. Uh, hij zegt in dat interview ook dat hij ook vindt dat, dat sommige dingen wel doorgeschoten zijn. Hij noemt het voorbeeld van de gemeente Maarsen die dan... Uh, zeg maar schilderwerk Europees moet aanbesteden. En dat is echt uh, waanzinnig, want er zal geen Port Portugees bedrijf daarop intekenen. Mm -hmm. Is het nee, doorgeschoten op, op bepaalde het... punten, vindt u? Nou, maar dat zijn op, op een aantal punten wel. Overigens is dat ook een kwestie van, uh, van smaak. Hè? Uh, bijvoorbeeld, ik had het laatst met iemand over een Europees fonds... Uh, uh, die steun geeft aan de voedselbanken. En dan denk ik toch, hè, als... Uh, pro europeaan denk ik, waarom moet Europa dat doen? Laat dat lekker aan de lidstaten over. En zo zijn er wel meer dingen te bedenken, maar daar zal een ander anders over denken. Wat mij opviel in dat interview is dat Schulz inderdaad die punten noemt. Hè, markt, milieu en nou, nog een paar. Wat eraan ontbreekt is duidelijk uh, een sociaal Europa. Uh, en de grondrechten. We hebben, hè, als, wij met, als wij een politieke unie willen worden, dan zullen we toch ook echt... Die waarden die we nu in, uh, in, in het handvest van de grondrechten... en in de verdragen hebben opgeschreven... dat zijn nu nog een beetje ambtelijke begrippen. Maar daar zullen we toch echt met z'n allen dan... Uh, handen en voeten aan moeten gaan geven aan die grondrechten. En uh, uh, dat ontbreekt een beetje in zijn verhaal. We, we spraken vanmorgen ook nog even met voormalig minister van Financiën... Onno Ruding van het CDA. Hij is voorstander van een geleidelijke soevereiniteitsoverdracht, zegt hij. Maar hij wil waken voor een, een politieke unie. Snapt u dat? Nou ja, ik weet niet helemaal wat hij daar dan mee bedoelt. Uh, en ik vind ook, ik vind dat we zo langzamerhand eens eerlijk moeten zijn... Hè, over die soevereiniteitsoverdracht. Hoeveel soevereiniteit heb je eigenlijk nog... als wat er in ons land gebeurt al voor het overgrote deel wordt bepaald... door de financiële markten, door mevrouw Merkel, door het IMF... door het uh, Amerikaanse beleid. Uh, heel veel gebeurt al in Brussel. In, uh, zeg maar, onder rondjes van de regeringsleiders... Uh, achter gesloten deuren, daar hebben wij geen zicht op. Dus die macht... Is al lang niet meer in Den Haag. Laten we dat nou toch eens een keer eerlijk zeggen. Zeggen, daar waar de macht nu al is, voor een groot deel in Brussel, moet ook controle op de macht komen, moet een democratisch ja. Europa komen. Hè? En het gaat dus ook gewoon om erkennen van de werkelijkheid. En als mensen als Rutte zeggen van niet meer macht naar Europa... dan, uh, dan naait hij de mensen hun oor aan, want die macht heeft hij al niet meer om weg te geven. Mevrouw in de Veld, we gaan naar de cijfers. Ik kom zometeen graag bij u terug als we naar de luisteraars hebben geluisterd... en dan gaan we de reacties doornemen. Er moet een Europese regering komen, 1184 mensen gestemd, nu 72 oneens. 28 is het eens. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ik schreef een therapeutum, zoals is een nieuw beerdag. Uh, ja, ik zal het even heel snel uh, proberen te, te geven. Uh, ik vind de laatste tijd de hele Europese Unie... Uh, eigenlijk een uh, flater en miskleunt show. En uh, dat wordt dan begeleid door verneukeristisch zeggen, waarbij monumentale blunders zoals bijvoorbeeld... de financiële paragraaf van het verdrag van Maastricht... gewoon vergoedelijk wordt mm. als weeffouten. Dus in feite kun je zeggen dat de meeste... Uh, wet- en regelgeving trouwens uh, op basis is van uh, onder ons is dus een, een handjeklap van ambtenarij, uh, regenten hmm. en lobbyisten. Kortom, en kortom mijn, u zegt uh, oneens, oneens tegen ons stemmen. zou zijn, ja. reculé premier sauté, zoals de Fransen, dat ze mooi zeggen. Ik denk dat mevrouw dat ze wel zal kennen, dat, die uitspraak. Ja. En uh, laten we beginnen met, met consultatieronde tot in de verste uithoeken van Europa. En, <coughs> als men het dan toch heeft over de Town hall meetings in uh, Amerika, oh, een, een goed voorbeeld is ook question time in Engeland. Ja, ja wacht, even, maar wacht even, u gaat nu heel, heel breed, u, u pleit voor een referendum, begrijp ik dat? Ieder, iedereen het maar vraagt. Consultatie met de burgerij, ja. je moet de burgerij ja, ja, ja, ja. rustig durven zeggen, ja. we screwed up. Ja, oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van der Molen uit Permanent. Nou, ik ben dan een wat oudere burger die op een enorme afstand staat van Brussel... Maar ik zie natuurlijk ook wel in dat dit zo niet opschiet, Jurken. Dit, uh, dit is een ongelooflijk geklungel met die 26 of 27 ja. lidstaten. Dit schiet niet op. Dus u zou er wel voor zijn om het een beetje wat meer ja, over te dragen? Ja, en, en dan wel zo snel mogelijk. Alleen, er is wel een kanttekening, Jurken. Weet je wat het punt is? Wij gaan natuurlijk wel wat interen, Want hier werkt wel de wet van de communicerende vaten. Ja. Ja. He, ons pensioen, onze gezondheidsstelsel is allemaal picobello, lijkt het. Maar ja, wij moeten een stapje terug, denk ik. Ja. Dank, u, Even dank u wel, stamp.nl Goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Van der Heuvel-Jouren. Goedemiddag. Uh, nou, ik ben er uh, zwaar op tegen... Hè, om dus een uh, Europese uh, commissie uh, totaal... met een minister-president, uh, ja, Europees, ja. te benoemen. Want dat kan dus, uh, nou ja, noemen we er maar een paar. Meneer Berlusconi zijn, of een Griek, of een uh, Spanjaard, of een... Uh, nou... Ja. Vertel het maar. Ja. Hoe, corrupt, hoe corrupt wil u Europa dan hebben? Maar ja, u hoorde mevrouw in het veld net ook al. En die zegt ook van, ja, achter de schermen bepaalt Europa natuurlijk al heel veel. We hebben net in het nieuws nog gehoord, hè, die boete voor die melkquota. Nou, uh, weer 17 ja. miljoen. Wordt door, door Brussel opgelegd. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Hè, maar uh, de, de melk wordt wel gewerkt. Dus we consumeren hem wel. Ja. Nee, maar ik bedoel en maar ik te, te, ik nog doe, nog te nog zeggen dat van... er een melkberg is. Ja. Nee, maar ik bedoel maar te zeggen van, de, de macht ligt natuurlijk al voor een heel groot deel daar. Die ligt daar voor een groot deel al, maar daar ligt al te veel macht. Ja, u vindt het al te veel. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jelle de Jong, geboren in Joure. Ik zou willen drie regeringen, één overkoepelende... en één voor noordwestelijk en één voor zuidoostelijk Europa. Drie regeringen, maar liefst. beetje zoals de Bondsrepubliek. Ja, ja, ja. Dus dat we, dat we, dat we Europa opdelen in, in eigenlijk drie gebieden? Nee, Twee gebieden, uh, de twee gebieden en... ja. overkoppelen. Ja, precies. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, we leggen dat even aan mevrouw, in het veld of dat. Wat is stand.nl? Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jurgen met Kees. Ik hoorde in het veld net democratie roepen. Ja. Volgens mij hebben we vijf jaar geleden met een uh, overweldigende meerderheid... negen roepen tegen een grondwet... die ze laat gewoon verdrag genoemd hebben... en er gewoon doorgedrukt hebben over democratie gesproken. Dat noemen ze dan mandaat... Wij moeten gewoon stoppen met één munt en vrijheid van personen en goederen. Dat is, en dan stopt Europa bij de grens. Napoleon en Hitler hebben geprobeerd om één Europa te krijgen. Frankrijk en Duitsland gaan bepalen, want dat zegt die mevrouw ook, hoe wij moeten springen, hoe wij moeten buigen. Dus uiteindelijk krijgen Napoleon en Hitler hun zin in deze die D66 en die andere pro-Europese partijen. moeten stoppen met deze onzin en een keer naar het volk luisteren. Wij hebben massaal nee gezegd. Dat is democratie en dat hoort ze zich aan te houden. En die hele Europa-omzin moet gewoon stoppen. Dankjewel, Stam.nl. Goedemiddag. Hallo, met uh, Sammy van Tuit, Haarlem. Hey, Sammy. Uh, ja. Um, ja, kijk, het, het probleem van de Europese regering wordt gekoppeld aan de, de Monetaire Unie. En uh, wat mensen vaak zeggen is dat je bij de Monetaire Unie een politieke of een economische Unie nodig hebt. En dat is natuurlijk dat is nooit aangetoond. Als je de vraag stelt waarom heb je dan een politieke Unie nodig en wat is het? dan blijft het altijd stil. Nou ja, dus vanwege de, die... de, de democratische controle toch ook vooral, lijkt me. Oké, okay, dat is iets anders. Als je zegt, er moet meer democratische controle komen op het Europa wat we nu hebben, akkoord. He? En daar hebben wij ook, ook allerlei voorstellen voor gedaan. Maar als je het hebt over een monetaire unie, heeft een, een, een economische regering nodig, of een politieke unie, of wat dan ook, dat is nooit aangetoond. Hmm. En als je de vraag stelt aan economen, leg eens uit waarom, maar dan het altijd heel stil. Maar goed, het praktijkprobleem is toch steeds van, uh, dat, er, dat er van alles aan de hand is. Hè? Met die crisis en met, ja. met landen die uh, over het randje dreigen te gaan. En dat die, die, die politieke leiders maar uh, voortdurend naar elkaar zitten te kijken. En, en dat dus geen beslissingen worden genomen. Klopt. Er is, kijk, er, er, is, er is inderdaad uh, een weefoutje... En ik zeg ik ik, iets uh, bij, bij de, het, het aangaan van de Monetaire Unie. Als we iets meer uh, moeten kijken wat er mis zou kunnen gaan. En zou bijvoorbeeld een uh, gemeenschappelijke controle banken... is een goed idee, mm. uh, dus een bankenunie. Maar een, ja, wat voor economisch beleid je moet voeren... Um, dat, dat, dat, dat hoeft niet echt altijd mm. Europees bepaald te worden. Nee, nee, duidelijk. Uh, we zijn eigenlijk nu een stap te ver gegaan... door allerlei bevoegdheden uit handen te geven... wat helemaal geen noodzaak voor mm. is. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met van den Berg. Ik vrees dat die mevrouw die bij u zit gelijk heeft... dat wij al veel meer ingepakt zijn in Europa dan... Uh... Dan de, de meerderheid van de Europeanen dat wil. En het uh, is natuurlijk een staaltje van hoe dan uiteindelijk een uh, soort eenheid wordt afgedwongen die, die nooit echt kan werken. Er is op geweest dat in die historie uh, diverse figuren, Lodewijk uh, ja. XIV, Napoleon, Hitler enzovoort, geprobeerd hebben in Europa te maken. En je kunt het vergelijken met de VS, maar dat is toch een heel ander verhaal. Dat is een staat die veel minder lange tijd van geschiedenis heeft, maar het is afgelopen met de vrijheid van Nederland en de, de eigenheid van Nederland als die Europese regering er komt. Ja. Maar en dan ben ik nog wel even benieuwd, bent u nou voor of tegen de stellingen? Moet de Europese regering ja. komen? Ik denk dat we voor of tegen weinig met helpen van de democratie, waar altijd dit soort mensen ons van vol hebben, die bestaat gewoon niet. Het is gewoon. Niet, je hebt maar te buigen. Want je bent er al veel iedereen geluisterd en je het in de gaten gehouden. Ja, ja oké. Okay. Dank u wel voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen om die telefoon te pakken. En we gaan snel terug naar Sofie In het Veld. Want ik wil haar graag nog even laten reageren op de reacties. Nou, laten we bij het laatste beginnen, mevrouw In het Veld. Je bent al in het pak genaaid, zegt hij. Met zoveel woorden, voordat je de eigen hebt. En we hebben weinig keus meer op dit moment. Nou, ja, je hebt altijd een keuze. Um, en, en, en D66 pleit voor de vlucht naar voren. Andere partijen ergens anders voor. Dus er is een keuze. Maar ik moet allereerst vaststellen... en dat blijkt ook weer uit alle bijdragen. Um, ik ben eigenlijk heel erg blij dat die hele crisis... ontzettend veel debat losmaakt. Eindelijk, eindelijk debat over waar het heen moet. En het zou heel goed kunnen dat dat een richting is die ik niet graag wil, maar dan is het in ieder geval... vanuit een, een publieke discussie... en geven mensen daar zelf richting aan. Dat is heel belangrijk. Maar ik hoor daar um, wel de meeste mensen over, uh, die bellen. Die, die gaan niet uh, bepaald uw richting op. Nee, nee, dat kan, maar dat is democratie. Ik heb het recht om te pleiten voor een standpunt. Een ander heeft dat recht ook. En dan kijken we uh, uh, wie er... Uh, wie er wint. Ik denk dat, en dat blijkt ook wel uit de peilingen, dat nog steeds de overgrote meerderheid van de Nederlanders en ook van de andere Europeanen heel goed begrijpen waarom het belangrijk is dat we een sterke Europese Unie hebben. He, niet alleen maar vanuit het verleden uh, na uh, oorlog en dictatuur, maar ook als je kijkt hoe de wereld van vandaag in elkaar zit. De opkomst van grote economische machten als China. He, denk aan de strijd om, om grondstoffen die zich uh, verhevigt, uh, energie. We moeten een sterk Europa hebben, maar dan moet zo'n Europa moet ook democratisch gelegitimeerd zijn... en moet slagvaardig zijn, anders lopen we vast. Dat mm. blijkt nu. Nou, ik denk, ik denk dat we nu de kans hebben... want er, een crisis is ook altijd de kans om het beter te maken. Ik geloof wel degelijk dat dat democratische Europa mogelijk ja. is. We hebben als Europeanen hebben we natuurlijk ook al ontzettend veel... Tot stand gebracht, daar mogen we wel eens een keer trots op zijn. Mevrouw, in nog even. Hè, want de, de, op onze site heeft ook iemand gezegd: van, uh, uh, laat hij uh, Schultz, die heeft wel een mooi verhaal, maar uh, laat hij nou gewoon eens een keer een referendum hierover uh, initiëren. Uh, dan, uh, dan zullen we het weten. Er was ook een van de bellers die refereerde nog even aan het uh, referendum over de Europese grondwet. Uh, zou u dat aandurven om dit gewoon ja. voor te leggen? Nou, maar moet je luisteren, uh, daar, daar is D66, uh, hè, dat is zo'n beetje waarmee we opgericht ja, zijn. Ja, nou, Alleen, dat ik op de, ik, wees, ik, wijs, ja, maar ik wijs er maar even op, uh, wij zijn erg voor referenda. Maar op dit moment is er in Nederland gewoon geen meerderheid van de politieke partijen die dat steunt. Dus laten we nou eerst eens een keer de, de wet maken die we nodig hebben om zo'n referendum mogelijk ja. te maken. In Nederland, nevermind uh, Europa. Mm. Dus, uh, hè, en overigens, er uh, werd terecht verwezen naar dat referendum van 2005. Dat heeft natuurlijk een hele bittere nasmaak uh, nagelaten uh, aan alle kanten. Overigens is het ook niet zo dat het volk, het heeft afgewezen... Hè, 62% was tegen, 38% was voor. Ja, de meerderheid uh, in ieder geval. En het, Ja, en wat, wat daar fout is gegaan... Oh, is zo. dat toen er opnieuw onderhandeld werd over dat uh, opvolgend verdrag... dat er maar heel weinig politieke partijen waren... Uh, die voor de destijds de Kamerverkiezingen ja, hebben ja. gezegd... nou, ja. dit is ons standpunt, die hebben geen mandaat gevraagd. We komen er vast nog een keer over te spreken. Voor nu bedankt, Sofie in het veld, Europarlementariër voor D66. Ga snel Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, we hebben Brigitte Kaandorp aan tafel. Die maakt een heel, heeft een heel mooi boek gemaakt met al haar liedjes. Uh, Tom Klein, correspondent in de Verenigde Staten voor Nieuwsuur... is even terug om ook een boek te promoten. En Geertje Spijkerman, zij verloor haar man, een politieagent... en schreef een boek over zijn leven... maar wil ook het taboe van zelfdoding onder politieagenten aan de orde stellen meteen in dit is de dag. Ik uh, verwijs u nog even naar onze site www.stand.nl als u de laatste cijfers zal zien. U kunt ook de hele middag blijven stellen stemmen op de stelling. Er moet een Europese regering komen. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. en NCRV. Morgen in... Vrijdagmiddag Schrijver Leon de Winter en zijn niet-aflatende strijd voor het Vrije Westen. In die zin ben ik dus een conservatief. De rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend. De leugen kan soms heiliger zijn dan de waarheid. ik geloof ook in de leugen. Veel satire. Dat is een verdomd vervelende rotopmerking van je man. En live muziek van The New Shining. But I just can't make up my mind. U bent ook welkom in de Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij...